Wil wel een beetje heisa, heisa, sa, sa. Een beetje heisa, hop, sa, sa. Jan Hendrik wou ook wel eens wat. En daarom trok hij naar de stad. Altijd op de boerderij. Hij zei, dat is toch niets voor mij. Wat is het leven zonder want iedereen wil wel een beetje hij, heisa, hij, hop, sa, sa. Een beetje hij, hop, sa, sa. Jan Hendrik ging naar een café, ontmoette daar een blonde vee. En die vroeg hem telkens weer, kom jij maar met mij. Zonder een petje dat iedereen wil wel Een beetje hij Sa hij Sa hop, sa, sa Een beetje hij Sa hopsa sa Ja en dacht niet aan zijn vaar En hij werd stapeldol op haar Want hij vond haar toch zo lief Ze was een echte Harte dief Wat is het een pretje, want iedereen wil wel een beetje heisa, heisa, hopza, sa. Een beetje heisa, hopza, sa. Jan Hendrik vond haar toch zo'n schat. Hij gaf zich op het liefdespad. En dat werd me daar een feest, tot hij eruit zag als een... Dan iedereen wil wel een beetje heisa, heisa, hopza sa, sa, een beetje heisa, hopza sa, sa. Jan Hendrik werd een hele piet, maar aan het einde van het lied is hij al zijn centen kwijt, maar daarvan heeft hij echt geen spijt. De een wil wel een beetje heisa, heisa, hop, sa, sa.